Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is de Jong met het NOS journaal. In Jakarta zijn bij bomaanslagen op 2-5 sterrenhotels 9 doden gevallen. Waarschijnlijk waren het zelfmoordaanslagen. De daders zouden hotelgasten zijn geweest. Onder de doden zijn buitenlanders, maar het staat vrijwel vast dat er geen Nederlandse doden zijn. Wel raakten drie Nederlanders zwaar gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht waar ze zijn geopereerd. Op een van de hotels werd in 2003 ook een aanslag gepleegd waarbij twaalf doden vielen. Een bouwbedrijf uit Limburg wil de verkoop van nieuwbouwwoningen stimuleren door ze veel goedkoper te maken. In Landgraaf, Heerlen en Valkenburg gaan huizen in de verkoop voor zo'n 30% onder de taxatiewaarde. Met de kopers wordt afgesproken dat het bouwbedrijf bij een verkoop van het huis een percentage van de waardestijging krijgt. Door de economische crisis worden nieuwbouwwoningen nauwelijks verkocht. In Almelo is een vrouw van 49 door de bliksem getroffen en aan haar verwondingen bezweken. Ze zat op de fiets toen de bliksem insloeg. De kans om door een bliksemflits te worden geraakt is erg klein, ongeveer 1 op de 2 miljoen. In 2007 waren er twee onweersdoden: een vrouw uit Goorlijk kwam om het leven tijdens onweer en een man werd op het strand van Tessel dodelijk getroffen. Paus Benedictus is in zijn vakantieverblijf in de buurt van Aosta gevallen en heeft daarbij zijn pols gebroken. Hij is naar het ziekenhuis in Aosta gegaan, waar zijn pols in het gips is gezet. Voor zover bekend heeft de 82-jarige Benedictus verder niets aan zijn val overgehouden. Levi Leipheimer start niet meer in de Tour de France. Hij viel gisteren in de slotfase van de etappe en heeft zijn pols gebroken. De Amerikaan was vierde in het algemeen klassement... en ploeggenoot van de favorieten Alberto Contador en Lance Armstrong. In het verleden reed Leipheimer ook voor de ploeg. Het weer, enkele regen- en onweersbuien... met kans op windstoten, hagel en plaatselijk veel regen. Later droog met wat zon, middagtemperatuur rond 21 graden. Het weekend is wisselvallig en vrij koel. Cool.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 FM Zandvoort. Zandvoort. 재미, Holland Geef. Voor de cultuur waar we allemaal trots op zijn. Voor een piano. Voor het koor van je zus. Voor een microfoon. Voor de band van je buurjongen. Voor nieuwe decors. Voor de musical van je broer. Doe ook aan cultuur in je buurt. Geef aan de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Geef. Holland Geef. Giro 5050.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 Passes by changing you don't The people we re relate to, all the love that we give in to, blow the tears.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 Just good time 6.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Zomer Keep your clever lines, hold your easy run silence everything